9 uur remonserie met het NMS-journaal. Op de Veluwe zijn door de gladheid tientallen verkeersongelukken gebeurd. Zo gleden op de A28 veel automobilisten van de weg. Voor zover bekend is er vooral blikschade. Volgens Rijkswaterstaat concentreert de overslag zich verder... vooral in het noorden van het land. Daar kan tot in de nacht nog een paar centimeter sneeuw vallen. En in het noorden en in Noord-Holland is er kans op gladheid door ijzel. Op de A7, van Purmerend naar het noorden... geldt door de IJssel tijdelijk een lagere maximumsnelheid. Kickboxer Bader Hari mag zijn proces thuis afwachten. De rechtbank heeft zijn derde verzoek om de voorlopige hechtenis op te heffen goedgekeurd. Hari zit sinds eind juli vast op verdenking van mishandeling van zakenman Koen Everink op het feest Sensation White. Ook wordt hij verdacht van andere mishandelingen in de Amsterdamse horeca. In november werd Hari al een keer vrijgelaten. Hij mocht zijn proces thuis afwachten als hij geen contact zou hebben met getuigen en zich niet zou vertonen in de horeca. Maar hij trok zich niets van die voorwaarden aan en werd weer vastgezet. Nu geldt als voorwaarde dat Harry tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends geen horecazaken mag bezoeken. Franse en Malinese militairen zijn de steden Diabali en Duenza in midden Mali binnengetrokken. Die steden waren in handen van islamitische opstandelingen. Ze sloegen vorige week op de vlucht na bombardementen van de Franse luchtmacht. Volgens de Fransen is er niet gevochten. Westerse verslaggevers melden dat er in de straten van Diabali voertuigen van de opstandelingen staan die bij de bombardementen zijn kapotgeschoten. Frankrijk heeft nu 2100 militairen in Mali en ook zijn er duizend Afrikaanse militairen uit landen als Togo, Benin, Niger, Nigeria en Tjaat.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 Het is drie over negen. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven zijn hier. Goedenavond, heren. Goedenavond, Goedenavond. Zometeen hebben we het over jullie favoriete typetjes onder andere, en we kunnen vast verklappen dat deze het niet zijn. Is de politie dus een onderzoek begonnen over of dat uh, die Castee of die uh, Rex uh, motieven bij ze gaat? Omdat ze een tip hadden gekregen over de auto van die kasteel, dat was een Suzuki-Swift. Ja, en dan staat er dus SS en de Duitsers in de oorlog. Ja, die hadden ook of? SS, maar wat zijn die agenten gasten mee bezig, zeg. Alsjeblieft, zeg SS Suzuki-Swift. Dat is krachtzinnig. Dat is het. Ja, bedoel alsof er achter elke boom een bos zit. Fred en Ria, ja, uiteraard. Niks. Uh, nee, nee, daar, daar praten jullie niet meer over, hè? Nee, absoluut Nee, dat nee, kan niet meer. Dat is heel pijnlijk nee. allemaal. Ja. Ja. Zijn er nee, nou, nee. nou nog niet overheen, jongens? Kom op. Nee. Het zal nooit gebeuren. Nee, Willemijn. <lacht> We zijn er niet overheen, oké? Okay. Want toen zat het ook weer kort, het mag niet meer, van... Het mag niet meer, dat is heel kort. Van John kort. de Mol. Van John, John de, de Bol En van, ja, Oprah. Ja, en Oprah. Precies. Goed, de kwestie van de iemand mocht het niet meer. Ja, precies, van de iemand. Nou, oh, dit wordt een hele vermoeiend uur. Oh, okay. no, no, no, no, no. Nou, dan Erwin is, Erwin ja. is er ook. Eh, ja. Kom eens hier, hè, met je hoofd. Oké, okay, wat dan? Nou, nou, een beetje warm, maar de koorts, nee, de koorts is weg, hè? Nee, de koorts is helemaal weg. Ja. Ja. Oh, Die gistera had... Gisteravond heb ik nog... Uh, Begon het begon echt zo hard te, te, te sneeuwen. Ik woon naast de ijsbaan. Hebben nog de mannenmacht geprobeerd alle sneeuw eraf te ik krijgen. Ik zag het op Twitter. Een foto voor jou. Helemaal niet. Oh, ik heb echt ja. anderhalf uur lang op zo'n sneeuwschuiven gezeten. Ik kon niks meer zien. En de hele tot, Alle elf steden. Nee, en dit was alleen nog maar, alleen nog maar de, de plaatselijke ijsbaan. En vanochtend werd ik wakker en ging ik kijken. En het was echt één grote padbende. Het was helemaal niks meer. De dus, ijsbaan is weg. Ja, ja, ja. Maar Friesland is ver weg. Ook Friesland nog, is ver weg. Maar het nee. Nee. is ook keer heel raar geworden. Want het is in één keer. Tijdens van volgende week gaat het door. En dan gaat het ook echt door. 10 graden boven nul. Dus oh, in één keer boem over. Oh, dan nee, kan nee. mijn auto open. Ja. Oeh. En kun je een keer vooruit ook. Dat <laughs> nee. is prettig. Today is topic. Met die achterwielaandrijving. Ja. Ja. Ja. ja, breek me de bek niet open. Luk. Beginnen we met nummer 5. Daar staat Vira. AKA de Rijdende Ramp. De Italiaanse dramawagon. Die rijdt sinds een paar dagen niet meer. Omdat hij beetje bij beetje uit elkaar begon te vallen. En vandaag waren er een paar vragen. Bijvoorbeeld, hoe kom je in godsnaam in België? Thalys is een, een mogelijkheid. Hm. Ja, maar de talies adviseert vandaag niet met die trein te gaan... omdat er flinke vertragingen zouden komen door het winterweer. Maar ik heb hier de dienstregeling van nu voor me... en daar zie ik dat de uh, rijdt. Oh, nou, dat is mooi. Uh, weliswaar met vertraging. Uiteraard, ja. En je moet ook gereserveerd hebben voor de Thalys. Die mensen die voor vandaag gereserveerd hadden... die zullen wel een plek hebben. Dus als je toch niet met de Vira wilde, dan kom je in heel eind. Ja. ja. Klinkt als een enorme puinzooi daar. Vraag 2 is wat te doen met die gammele Playmobil treintjes. De Belgen die zijn er echt helemaal klaar mee. De raad van bestuur van de NMBS gaat iets, iets brutaals besluiten. En dat dan krijgt vervolgens de topman van de NS krijgt een telefoontje. En ja, een brutaal besluiten. Ik kan eigenlijk wel raden wat dat gaat worden. Nou, vertel maar dan. Ja, ze gaan de stekker eruit trekken. Ja, want die Belgen die denken daar nog onderuit te kunnen komen. Die hebben namelijk maar drie Vira's besteld, maar die zijn nog in de ontwikkeling. Nederland heeft meteen 16 van die vehicles besteld, waarvan al een groot deel is ontwikkeld. Kortom. En dat betekent dat die, die, die prestigieuze grensoverschrijdende HSL-samenwerking tussen België en Nederland, die Vira heet, dat dat gewoon een Nederlands dingetje wordt. De Belgen geven het nog drie maanden en dan moet alles opgelost zijn. Nou, pleur a dus. En er is maar één schuldig aan het hele verhaal en dat zijn de Italianen. Ansaldo Breda, zo heten ze. Die hebben dat ralle ding aan elkaar geknutseld. En nu zitten wij straks met 16 uit elkaar vallende kanonskogels die alleen in Nederland mogen rijden. Nou, als je het over Ansaldo Breda hebt, dan heb je het meteen over de problemen die ze tien jaar, hebben tien jaar geleden hebben gekregen. Met dieseltreinen die ze aan Denemarken hebben geleverd. Nog voordat die problemen zich manifesteerden, lag het contract er al met de lage landen om daar die vira te leveren. Let wel, dat probleem, lag, lag de problemen al om... om... Ja. Rob? Sorry, ik word even afgeleid hier. Okay. Waar nou lag er al het contract uh, voor die levering van die trein aan de lage landen? Het was voor het eerst dat Ansaldo Breda een hoge snelheidstrein ontwikkelde. Op een van de stomste vogels van Nederland is de oehoe. Het is een achterlijk beest dat al moeite heeft om zijn eigen naam te onthouden. Oehoe. Bij wijze van spreken natuurlijk. Anyway, in Friesland <lacht> is er nu een oehoe die mensen aanvalt... terwijl ze aan het wandelen zijn. En dat terwijl de oehoe in principe niet gevaarlijk is. Nee, de oehoe is uh, in principe... tenzij je natuurlijk prooi bent van de oehoe... maar als mens is de oehoe in principe geen gevaarlijke vogel. Dus wat zegt dit verhaal nu? Uh, dat er soms dingen gebeuren die... Uh, die je wellicht niet helemaal verwacht. Nou ja. <laughs> ja, leuk man. Oehoe viel wandelaars aan die de lokgroep van een oehoe nadeden. Kennelijk uh, moet je dat soort dingen niet doen uh, wanneer er een oehoe-vrouwtje in de buurt is die met smart zit te wachten op een oehoe-mannetje. Oké, okay, dus het ging om een um, romantische uh, confrontatie. Ja, zal eens dus niet. Tip van de boswachter: als je een oehoe tegenkomt, lekker naar blijven kijken, maar vooral niet terug oehoeën. Op drie dan, nieuws over de reis van Koningin Beatrix, Maxima en Willem-Alexander. Koningin Beatrix is vandaag begonnen aan een staatsopzoek aan het oliestaatje Brunei. <coughs> Pardon. Geef niet, ga verder. Klinkt lekker. Zie je, sir. <coughs> Pardon, hoor. Uh, uh, rustig aan. Ik <coughs> neem even een slok. Uh. Oh ja, een weekend. Ja. <laughs> Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mooi ja, Ja. Nou. Ga verder. Waarom hoor? Ze is daar met prins willem Alexander ja. en prinses Maxima op staatsbezoek. Ja. Daar ligt moei. Sorry. Ik neem even een slok. Ja, goed. Ja. Ik ga eventjes door als je het uh, Koningin is in Brunei, op bezoek bij die rijke sultan. Allemaal heel erg leuk, want Brunei is dus een ontzettend bijzonder land. En uh, vooral ook, dat is wel mooi, een heel erg rijk land. Op twee dan. Het feit dat het een spannende dag is vandaag. Het is zo'n spannende ja. dag. Ja, jongens, alsjeblieft. Nee, nee De hele spannende dag op dit moment ja. uh, is, is Estelle uh, in de rechtbank. Uh, daar is een raadkamer en achter gesloten deuren uh, pleit eigenlijk een advocaat van... mag meneer vrij, hoeft hij niet te wachten tot de hele zaak voorkomt. Ja. Want hij heeft al zo lang in de gevangenis gezeten. Mag hij vrij? Ja, dat is de vraag van deze avond. Mag badder Harry vrij of mag dat niet? En net kwam er een heel dramatisch verhaal binnen... dat Estelle loopt door de gangen van de rechtszaal te, te ijsberen naar beneden te kijken. In, en dan denkt: nou, die loopt te tobben... Nee, ze is een armbandje verloren. Dat ligt ergens op de grond. Dus, en alle pers mee aan het helpen om het armbandje te vinden. Nou, hartstikke leuk allemaal. Eh, wel break-it nieuws. Badder Haarik opnamelijk vrij. En aan de telefoon. Jo van Heuvel. John, goedenavond. Goedenavond, jongens. Badder vrij, begrijpen wij. Ja, uh, recht... en weet jij of het armbandje van Estelle gevonden is? Dat was op, <laughs> dat was op de grond gevallen. Ja, dat is. is, is ja, oh. mooi. Ja. Oké, okay, dan tot slot nog nummer één. Uh, Wesley Snijder, die gaat nu echt, echt, echt naar Turkije. En er is sport. Waarom hoor van oh. Neem even slot. Neem even. Ja, Wesley Sneijder is onderweg naar Istanbul om een contract te tekenen bij Galatasaray. Geen Engeland, Spanje of Duitsland. Wesley Sneijder vervolgt zijn carrière in Turkije. En dat betekent dat ook Jolante haar carrière gaat vervolgen in Turkije. En daar heeft ze over getwitterd. Wij gaan live naar het Today's Topics Show team. Wesley gaat naar Galatasaray. Dus toch. Ja. En uh, nou ja, ze heeft haar Italiaanse fans, ze hebben natuurlijk langere tijd in Italië gewoond, heeft ze bedankt in het Italiaans. En uh, de wellicht toekomstige Turkse fans heeft ze al begroet Begroet. in het Turks op Twitter. Nee, en uh, ze zette in het Engels, om het maar even heel internationaal te houden, ja. uh, ook nog iets heel... Interessant op Twitter. Okay. En waarschijnlijk krijgen we dat dan zo in beeld. Beelden ja, want... ja, willen mijn beeld. Beelden, mijn beeld. <laughs> ja. ja, dat is hij. Even kijken. I think I've never felt how I feel now. Okay. It's an indescribable feeling. Ja, nou, dat is mooi toch? He, dat snap ik ook wel in Turkije, Dat is een bijzonder en mooie plek. En nou dat is ook even nieuw en een beetje anders. Nou, dan heb je een bijzonder gevoel. Zij heeft zich blijkbaar nog nooit zo gevoeld. Ja, we denken dan toch: zou er misschien een babykamertje ja, moeten worden ingelegd in, in Istanbul? Dat zou zo maar kunnen. Zou Als je dit kunnen. zo leest zou het heel goed kunnen? Echt, echt waar? Ik zie het niet echt helemaal. Je houdt ons daar natuurlijk absoluut van op de hoogte. Zonder meer. Ja. Dankjewel. Hè. Als je Alsjeblieft. Okay. Ja, leuk. Een kutje. Een privé flits ja. van de Telegraaf, yes, toch? Ja, ja, weer. fantastisch. Tot uh, later weer in het tot zo leuk. Ik zou zo graag twee armen vinden? Het nummer ken ik. I. Die me lang lief omhelzen zouden. Wie is dit, Jeroen? Dit die, die ben ik, ja. niet Oh, ik heb het al verhaal. Is dit van de nieuwe cd, heren? Nee. Nee. nee. Van de oude cd. Ja, dat nou, is Drie jaar geleden. Oh, dat was onze oud, eerste cd. Ja, Toen we net begonnen. Ik heb ze natuurlijk allemaal beluisterd vanmiddag. Ik raak er helemaal in de bar. Ze zijn uh... in de studio. <laughs> Ze zijn in de studio Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrug. En jullie zijn met heel veel nieuwe dingen bezig. Nieuwe televisieprogramma, nieuwe cd, glitterjurk. Kijk. Schitterend. Ja, ik zag Schitterend. al. Schitterend. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Speciaal voor jullie op oh, de wereldkant te zien ook. En een gelijknamige theatertour. Um, halen jullie de tijd van Taan? Ja. ja. ja. Eh, er zitten 24 dagen in een uur. Dus voor ons is het gewoon relax. We kunnen plannen hoe we willen. Nee, we hebben eigenlijk wel behoorlijk wat tijd. Gek genoeg. Ja, het lijkt alsof we heel druk zijn, maar dat valt wel mee. En ja, toch elke zaterdag ook weer, of wordt het allemaal van tevoren opgenomen? Serieus? Jij denkt dat het live is? Nee, natuurlijk nee. niet. Het is allemaal van tevoren opgenomen. Maar het is ook weer niet zo dat we heel veel tijd hebben. Want we zijn nu, as we speak, is onze producer John Sonneveld bezig de laatste nummers van deze cd af te mixen. Ja. Donderdag wordt hij gemasterd zoals dat heet. Dus hij is wel nog, uh, want hij moet af zijn op uh, 6 februari als we hem gaan uh, releasen. En ik heb begrepen dat het wat meer uh, rock wordt. Klopt dat? <kijkt> er staan wat meer up-tempo poppy en rocky nummers op. En dat kwam vooral omdat op de vorige dag hadden we een paar hele diep trieste, tragische <laughs> nummers. En die speelden we dan op <laughs> paas nooit meer. Voor hardrockers die dachten: wie de fuck zijn deze ja. Uh. En da daarna kwam ik pas op. <laughs> Even een stukje, een klein stukje van de nieuwe. Was er, het doel? er liefde, geluk en gevoel. Soms de wind tegen op je snoel. Ach, je begrijpt toch wel wat ik bedoel. Maar ze zullen weten dat ik leefde nooit vergeten wie ik was. Ze zullen weten dat ik leefde nooit vergeten. Nou, dat is een duidelijk voorbeeld van... Ze zullen lock. weten. Ja, het is, maar het is ook een beetje een... Nee, dit en, is, even, en, is een, een, een begonnis. Begon Begondis. Ja, ja. nummer is dit. Ja. Dit, is, dit wordt de afsluiting van onze theatershow. De afsluiter wordt dit. Ja. En gaan jullie ook echt weer op alle festivals? Dat is wel de planning. Nou, niet alle, nou, maar, denk niet ik. Alle. Maar... Dat, wordt, dat zijn er wel heel veel namelijk. Maar het tegenwoordig is wel een paar die, leuke uit, zeker. En tegenwoordig met die dopingcontroles bij Cabaret... Uh, moeten we een beetje uitkijken. Ja, maar dus uh, daar wil je jezelf kwijt, hè, de dopingcontroles. Nou, ik vind namelijk... Maar we hebben het nu al steeds over wielrennen... maar wat er in de cabaretwereld gebeurt, dat kan, en dat kan echt niet. Ik namen, noem, namen, Ik noem geen rugners. namen, maar iemand als Jochen Meijer. Dat, ja, Bert Visser. Ja, uh, ja nee, daar had ik het over. Paul van, van Vliet. Beetje... Paul van, die, van, die, van ja, Vliet. Bij zijn generatie was het uh, blijkbaar gewoon gebruikelijk. Dus Paul van Speed werd hij hier in tijd. Precies. En jullie helemaal clean natuurlijk, hè? Ja, ja, ja, ja Wij ja, zijn ja, de Michael Bogert van jullie de kabinet. Precies, wij blijven ontkennen. Even nog over de cd. Nou. Er is een, een, een derde jurk bij. Derde Komt, jurk. Een derde jurk. Ja, wij noemen John Sonneveld, die je, die je natuurlijk al kent als producer van Anouk, uh, de dijk. Uh, die, uh, die heeft ons uh, drie, vier jaar geleden, toen we onze eerste cd maakte. Uh, die, die werkte mee aan het kleinkunst meer pop te maken. Mm -hmm. En uh, die, uh, die gaat met ziel en zaligheid tot diep in de nacht uh, met onze ja. plaat aan de slag. Dus hij is de derde ja. Jurk. Ja, want ik dacht maar dat, ik weet niet of dat waar is. Maar ik dacht vroeger in de beginnen dat het allemaal een beetje een grapje was. Nee, nou, niet zozeer um... een grapje, maar we zijn begonnen, eigenlijk. De, de meeste nummers die op de eerste cd stonden, waren al tien jaar oud. Dus we hebben zo gesprokkeld door de jaren heen. En toen dachten we op een gegeven moment omdat heel veel mensen, dit moet je een keer opnemen. Maar ja, het is niet echt dat mensen in de rij stonden om dan hun nummers van ons te horen. Dus wij dachten, we gaan het gewoon voor onszelf doen. Ja. Dat we over twintig jaar dat onze kleinkinderen zeggen... wat grappig, dat hebben ze nog gemaakt. Zo is het echt begonnen. Dus... Maar zijn jullie dan nu echt... Uh... Popsterretjes. Ja, ja. ja, ja. Is dit, dat is het woord, popsterretjes. Ja. En meer dan cabaret. N ja... Je ja. moet je dat onderscheid allemaal nee, niet maken. Nee. Volgens mij, het is, wij maken gewoon muziek en dat vinden we heel leuk. En we doen uh, ondertussen allerlei andere dingen erbij. Maar het is wel zo dat we nu met deze cd wel meer bezig waren met... straks als we op festival staan willen we wel een paar beukers hebben... waarvan je weet, daar krijgen we de boel mee aan de gang. Ja. Nou, dat is gelukt, denk ik. Jouw beukend zien. Hm. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Kun je daar niks bij voorstellen? Nee. Oké, okay. okay, nou, we laten ik het, het even nu in, in deze stilte. stilte. Door het glas heen gelachen nu. Zo meteen, ja. weg. Zo meteen uh, want de, we gaan het vooral hebben over jullie uh, tev, televisieprogramma... en er komt een nieuw tv-programma, maar we gaan ook zeker even terugblikken... op de oude programma's en op uh, al jullie favoriete typetjes. Oh, oké. Okay. Maar eerst van jullie, Jurk. Hé. Hey. Hey. hey. Jeroen, als ik bij jou ben, wat dan? Wat dan? Dus je dat Nog noemen. vier seconden intro. Uh, nou, dat is wel leuk om te vertellen. <laughs> De stad is mooi. Rondig hem even zelf af. Dat was Als ik bij jou ben van Jurk. <laughs> Zometeen meer Jeroen van Koningsbrug en Dennis van de Vin. En als je ons uh, wil volgen op Facebook... dat kan natuurlijk facebook.com slash bnntoday... of twitter hashtag bnntoday. Maandag, dat betekent de sport. Dat betekent dat Erben uh, hier is. Erben, ja. goedenavond. Goedenavond. Uh, goedenavond. Uh, het was de week van de bekentenissen. Allereerst vorige week natuurlijk Lance Armstrong. Mm. Dit weekend uh, kwam er nog wat meer bij. Hè. De Rabo-ploeg werd uh, bekend. Dat ze eigenlijk al vanaf het begin van de, van de oprichting... Mm. Uh, dat er doping werd gebruikt. En onder andere oud-Rabo-renner Danny Nelissen... die ging met de billen bloot. Luister even mee. Ik heb mijn 96 en 97 in de tour bij Rabobank Epo gebruikt. Het is niet zo dat, uh, dat ik enige euro daarin gestoken heb zelf. Dat, dat werd geregeld door de, ploeg, door de ploeg Ja. En Erwin, eigenlijk ben jij een, een klein beetje boos op Danny? Ja, dat ben ik inderdaad. Omdat ik niet begrijp waarom, waarom hij het gewoon niet eerder verteld heeft. Waarom nu pas, nu echt alles open is. Danny een goedenavond. Goedenavond. Nou ja, je hebt de vraag gehoord. Waarom nu pas, waarom niet eerder toegegeven? Ik denk dat Erwin meer blij moet zijn dan boos. Ja? Nee, ik denk... Nou, ik ik, ik, ik, nou, ik zal toch wel even vragen, waarom nu pas? Waarom nu pas? Ja. Omdat als je in 1999 dit geroepen zou hebben... Mm -hmm. zou niemand hier geloofd hebben. Zou iedereen zeg, gezegd hebben van... het is helemaal niet waar wat Nederland zegt. Wij, wij zijn schoon, wij gaan door. Dat mm -hmm. hebben we allemaal al meegemaakt. Dat, voor, voor alles is er een moment... om aan te grijpen... om iets te veranderen in de sport waar je van houdt. Ja. Maar dus laat... en ik, vond, en ik vond de afgelopen week... Dat, uh, dat nu dat moment gekomen is. En daarom heb ik dat gezegd. Maar was het, heb je nooit eerder een moment gehad van... en nu ga ik het gewoon vertellen? Nee, tuurlijk heb ik, dat, heb ik die momenten gehad. Alleen, je moet wel je moment... kijk, ik hoef niet aan mijn eigen veroordeling mee te werken. Nee. Ik, niemand heeft mij gedwongen. de Dopingautoriteit niet. Marcel Winter van de KMU niet. Rabobank niet. Mijn vrouw niet. Niemand. Ik ben zo'n opgestaan. Ik heb het NRC uh, gelezen. En daar had ik een anonieme reactie. Die heb ik zelf opgetikt. Ja. Dus ik heb zelf dat geschreven, uh, omdat ik een van de bronnen was, naar, naar Thijs. Hm? En dat voelde gewoon niet goed. Ik denk als je dat anoniem blijft doen zal nooit wat veranderen. En toen heb, heb ik Thijs gebeld en heb ik gezegd van ik ga, ik ga on the record, wat we al een keer eerder hadden afgesproken, want hm? Thijs en ik hebben dus gesproken. En toen heb ik gezegd tegen Thijs... Uh, Thijs, dit moet wel ooit een keer open en bloot verteld worden. En dat ga ik doen. Ja, Thijs Sonneveld, even voor de duidelijkheid... de schrijver van al die stukken in <lacht> ja. het Handelsblad over ja. doping. Maar dan ben ik toch even benieuwd. Je zegt net, ja, natuurlijk heb ik het wel overwogen om het eerder te vertellen. Wanneer dan? Nou, toen ik stopte. He, want dat, dit, dit, dit, dit, die wereld, dat was, dat, ja, dat, dat, dat was gewoon niet goed. Nee. Hm. En, en, en met, wat is dan met, je overweging geweest internet. om het dan toch niet te doen, toen? Nou ja, goed, omdat, omdat je dan in die omweg hebt, Hebben jullie een beetje gevoel van wat mij de afgelopen dagen overkomen is? Ik, ja. weet, ik weet dat je heel veel. Dood, doodverwen doodverwensingen, uh, aanvallen door, door medejournalisten, collega's, uh, uh, uh, publiek dat over je heen valt. En dan, uh, dan, dan, dan geef ik daar een reactie op op nieuwssport. Huh? Uh, en, dan, en, en, dan, en dan zie je dus dat, dat mensen dan beseffen: dus wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Ik heb een sportregel overtreden. Heel erg, prima voor die sport. Uh, maar ik word neergezet alsof ik een of andere boef ben. En als je dit wilt doorbreken, nee, moet, je maar... het bespreekbaar, moet je het bespreekbaar maken. Mm. En als je het niet bespreekbaar maakt en je gaat altijd Jantje moet hangen... dan gaat nooit iemand iets vertellen. Nooit. Mm. Ja, maar als je, ik kijk, het feit dat je dat... Je, dat het, ik, ik, ik snap nog niet waar, dat je het nu pas vertelt. Dat, dat kan leren. Nou, ja, als, als, als je echt die sport ik, wat, wil helpen. Wat ik, wat, ik, wat ik niet snap, Erwin, jij ja? bent een topsporter geweest... Ja? dat als jij een vermoeden hebt mm. en jij op het podium... Dat jij dat dan ook niet vertelt. Ja, maar ik heb geen enkel vermoeden. Nee, maar dat, misschien komt er ooit een keer een dag... Ja. dat dat vermoeden dan toch daar zou... hadden kunnen zijn geweest bij jou. Maar, waar, maar waarom heb je het dan niet verteld? Maar waar, maar, maar, waar doelt hij dan op? Dan? Waar, wat, wat, kijk, ik heb me dus, namens mijzelf... het afgelopen maanden is er zoveel gebeurd... in het, in, in, in, in het, in het wielrennen. Ja. En dan heb ik ook gekeken naar mijn eigen sport... en denk bij mezelf, heb ik dan iets gemist? Heb ik iets, heb ik iets over het hoofd gezien? En ik kan gewoon niks vinden... Terwijl jij hebt ervoor gekozen om na je carrière journalist te zijn... Ja. te praten over, over, over, over, over, de, over, over de sport... Ja. en dan toch gewoon niet de waarheid te vertellen. Ja, de waarheid over mij. Ik heb nooit de waarheid verzwegen over Lens Amstel. Ik heb nooit ja. de waarheid verzwegen over Fuentes. Ik heb nooit de waarheid verzwegen... Heb, heb, donna je donna dan ook. Heb, maar je hebt toch alles gewoon in stand gehouden? Je ja. hebt toch jarenlang ook gewoon bij je al die programma's je gezeten je, je en je altijd in stand gehouden? Nu moet je toch eventjes wel even gas terugnemen hoor. Want ik vind wat je nu zegt, vind ik niet zo heel erg netjes. Ik heb niks in stand gehouden. Want wat ik in stand heb gehouden is mijn eigen paspoort. Hm. En ik nodig jou uit voor je eigen veroordeling naar de rechtbank te gaan... en zeggen van ik heb twintig keer door het rood gereden. Doe jij ook niet, beste Erwin? Nee, maar ik, kies al, ik, ik ga ook niet bij, bij, bij, bij Veilig verkeer Nederland een, een, een, een campagne voeren. Weet je? Dus jij, jij kiest ervoor om wel gewoon... Uh, uh, je hebt er omdeel gemaakt, je hebt, je hebt, oh, dus je je hebt je vindt, er spijt je vindt mijn campagne van. Voor mijn sport, je vindt mijn campagne voor de sport, vind jij dan slecht? Nou, dat zegt veel meer over Erwin Werner Mas dan ik in eerste instantie dacht. Nee, ik vind het niet slecht. Ik vind het, ik vind het alleen echt te laat. Ik vind het nu, nu, nu dat, uh, als je echt een campagne voor had willen voeren... Is het beter ervoor... laat dan nooit? Ja, natuurlijk is het beter laat echt? dan nooit. Maar ik vraag okay. me alleen af waarom je het niet eerder gedaan hebt. En uh, jij hebt ook, je hebt ook... Ik heb het niet maar als, als jij niet wil begrijpen wat mijn argumentatie is... Hmm. Nou, moet je mij deze vraag niet meer stellen, Erwin? Dan heb ik een andere vraag aan jou. heb ik een andere vraag aan jou. Want uh, hier komen we niet verder in. Uh, jij hebt nu ook de naam van van, de, van, de, van Leinders genoemd. Wat ja. vind je wat er met hem moet gebeuren nu? Nou, ik vind er helemaal niks van. Ik heb alleen gezegd... Eh, Want mensen vinden dat je dan man en paard moet noemen. Nee, dus ja. heeft dat uh, Dat vind ik gaar. goed, hè? Ik vind het goed dat, eh? je, dat, je, dat en, je man en paard noemt. En, en, en dat is aan de autoriteit om daar een over oh, te vellen, niet ik. Maar je hebt er toch wel, toch wel een mening over? Ik heb overal een mening over en deze hou ik even voor mezelf. Hm. Maar vind je dat hij... Kan iemand die zoiets heeft gedaan door in de sport? Kan dat? Nou, volgens mij hebben jullie uh, de meeste hebben te gehoord... wat er met doktoren gebeurt als er meerdere verklaringen komen. Want ik ben niet de eerste, hè. Het is ook Leipheimer die iets heeft gezegd heeft over Leijnders. Ze ja, waren ja. aan het onderzoeken. Ja, het gaat niet om. Ja. het gaat niet om... Wie, wie, wie, wie zegt, ik vraag me alleen al af... wat vind je wat mee moet gebeuren? Nou, maar ik denk ook dat, dat, uh, dat het duidelijk is wat daarmee moet gebeuren. Dat, uh, dat zo iemand niet meer in de spot moet, uh, moet zitten. Hm. Maar dat is niet aan mij, dat is aan de autoriteiten om dat te doen. Ja. En wat vind je dan van je eigen geloofwaardigheid? Nou, want, want jij bent natuurlijk heb, een videojournalist. Ja, en jij, jij vertelt ja. heel veel dingen, dingen over de sport. Ja. Vind je dat, je dat je zelf nog geloofwaardig bent? Nou, als ik. Als ik Is een vraag, hè? Ja, laat ik, laat, ik je, laat ik je zo zeggen. Um, als ik nou had blijven ontkennen. Mm. had ik je 100% gelijk gegeven. Als ik nou had. Uh, uh, uh, uh, uh, Armstrong uh, goed blijven praten. Mm. had ik je 100% gelijk gegeven. Ik wil je van harte uitnodigen, Erwin. Mm om je grote vriend Mats Meets te bellen. En hem is de vraag te stellen waarom hij nooit zijn vermoedens... over Lens Armstrong uh, naar buiten gebracht heeft. Nou, dat, dat vind ik een beste vraag, hoor. Maar, nee, maar, kijk, het, kijk, maar het, het verschil is met Mats Meets is dat hij blijkbaar een nee, heel sterk vermoeden is... maar jij hebt het verschil verschil. ook zelf gedaan. Er is geen verschil. Jij wist het. Er is geen verschil tussen Mats Meets en D. Nelissen. Hm? Want D. Nelissen was tot 1998 wielrenner. Ja. En daarna was Benische gewoon journalist. Maar alle journalisten die, die, die, die, die verschuilen zich achter het feit dat ze zeggen van. Hey, ik had wel het vermoeden, maar ik kon het niet hard maken. Jij hebt toch. Uh, sorry, maar jij hebt toch zelf, zelf Epo gebruikt. Dus, dus dat, dat ja, excuus dat kun jij dus niet, niet, niet weghalen? Maar jij kiest er dan jij. voor om journalist te zijn, toch? Nee, en dat vind jij dat ik dan voor mijn eigen veroordeling moet gaan pleiten. Volgens mij, volgens mij begrijp ik niet helemaal wat, uh, wat, wat het recht is van het individu ja. om niet aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Nee, dat hoeft ze niet. Maar je hoeft ook niet... Maar ah. ah. Danny, jij, ik begrijp, jij, jij vindt in ieder geval maar voor jezelf nee, nee, dat, nee, je, dat echt, je prima, nee, prima echt, nog ja. kan functioneren als journalist. Ja, tuurlijk. Want ik, ik heb toch ook Lens Armstrong heb ik overal geanalyseerd. Ik heb altijd gezegd, dit is niet goed, dit is fout, ben ik door aangevallen. Ja. En, en uiteindelijk blijkt gewoon Lens gewoon gedaan te hebben... Wat ik altijd gezegd heb. Ja, maar ja, de, de, de, de, de, de, de, de begrijp je de wel de, de, een klein ja, ja, ja, beetje ja, ja, vast, dat het dan vast, een ja. beetje raar... Ik bedoel, voor op mij ook als buitenstaander denk ik... Ja, je, je, <such> vertelt, je vertelt het wel over anderen, maar niet over jezelf. Dat komt toch een beetje raar over. Nou, dan maar, nodig je nou uit? Maar en, ik snap je, ik ja, snap je uit. Hij wil me uitnodigen. Waarvoor wil je me uitnodigen? Nou, dan nodig je nou uit om, als je ooit een keer vreemd bent gegaan... om dan nu uit de kast te komen en het nu te vertellen. Ik, ga, ik, ben, ik ben geen, geen, geen relatietherapeut. Ik ben gewoon nee. iemand die gewoon iets, iets vertelt over sport. En daar ja, vertel, ja. Vertel, vertel, vertel ik dingen op op de radio. Ja. ja, maar ik nodig je uit om als je iets een keer fout gedaan hebt... om hm. dat dan te gaan vertellen voor jezelf. Maar mag ik even iets vragen? Want Danny, hallo je Dennis van de Ven. Uh, want jij klinkt nu eigenlijk zelf een beetje alsof jij een slachtoffer bent. Voelt, voelt dat zo? Want eigenlijk ben je er de mede deelgenoot aan geweest, toch? Nou, ik denk dat ik vanavond 75 minuten... Ik heb me van niemand gestopt. Hm. Ik, heb, ik ben uit eigen beweging naar ja. FBO gegaan. He. Dus ik heb dat zelf allemaal gezegd, omdat ik vond dat ik iets moest doen om, uh, om die onmacht daar, om die open te breken. Hmm. Dat is wel uh, ik vind de, houding, ik vind de hmm. houding van Erwin, vind ik, stuitend, om eerlijk te zijn. Nou, dat mag je vinden. Ik, en, ik, ik, vraag, uh, ik stel jou alleen maar vragen. Ik, ik, ik heb hem helemaal geen oordeel gegeven nog. Nee, nee maar dit, wat jij doet is oordeelsvorming. En als je dat niet begrijpt, dan moet je even goed het boek in, de, in hmm. Want ik heb jou namelijk net een oordeel gegeven over dna -lissen. Ik vind namelijk. Maar dat... jongens, we gaan er vind... een, een einde aan breien, want we hebben nog meer onderwerpen. Danny, Nellis, ik mag ik even één ding zeggen dat ik het wel uh, uitermate uh, leuk en goed en moedig vind dat je aan de telefoon komt. Want je had ook gewoon niet kunnen, dit niet kunnen doen. En dat waardeer ik zeer. Nee, ja, of een brief kunnen schrijven. En normaal gesproken doe ik dat ook niet bij dit soort domme vragen. Sorry hoor, Erwin. <laughs> nou ja, dus dat is ja, goed. Dat uh, ja, moeten jullie misschien wel. nog in de kroeg maar een keer uh, met een biertje uh, uitvechten. <laughs> Denny, Nell is vanavond te zien in een uitgebreide RTL 7-uitzending met Wilfred Gené. Dankjewel, je Danny. Bye, bye. Exit Holland. Barack Obama officieel geïnstalleerd vandaag voor zijn tweede termijn als president van de VS. We hadden het er net ook al eventjes over. Ilse van Heusden is onze Exit Hollander in Washington. Zij was erbij. Ilse, hoe ver stond jij van Obama? Um, <laughs> Heel erg fair, Ik denk wel anderhalve kilometer. Ik kon Daar... in de verte het topje zien van het Capitool, waar die op de trappen stond. Kon je niet iets dichterbij komen dan dat? Nou, er zaten een half miljoen andere mensen tussen. <lacht> en uh, ik ja. moet eerlijk zeggen, ik zat een beetje in het laatkomershoekje hoor. Uh, maar het was ook heel mooi met vlaggetjes en Obama roepen en wat hadden zo'n heel groot uh, televisiescherm. Ja. Maar als ik uh, dat mooie zicht dichtbij had uh, willen hebben, dan uh, had ik heel vroeg in de ochtend moeten komen. Of ik had een kaartje moeten hebben. En voor zo'n kaartje dan moet je echt de goede connecties hebben. Nou ja, ik snap, ja. Uh, dat heb ik niet. Die heb je niet. Er zijn ook heel veel feestjes vanavond in de stad. Daar moet je voor de, de echte inauguratiebols uh, ook een, uh, een kaartje en connecties hebben. Die zijn er niet, maar er zijn ook heel veel andere feestjes, hè? Waar je wel ja, naartoe ja, kan. Ja, ja. Ja, ja, ja, je weet misschien nog van vier jaar geleden die beelden van de dansende Obama's en zij in een witte jurk. Um, nou ja, daar geldt ook. Of je hebt geluk met een kaartje bemachtigen, of je hebt heel veel geld. En um, nou ja, die connecties en dat geld, dat heb ik allebei niet. Um, dus voor mij worden het gewoon een hele andere soort feestjes. Zoals? Ja, er zijn heel veel alternatieve feestjes. Want eigenlijk dat hele netwerken, dat is echt voor de mensen die geld hebben uit het bedrijfsleven. Of alle politici. Ja. Mensen die uh, een gift hebben gegeven voor de inauguratie. Dat gaat echt over, ja, dat gaat over honderdduizenden dollars. En de alternatieve feestjes zijn meer voor 25 dan voor 25.000 dollar. Met een leuke yoga-thema of een punkrock-thema. En naar welke ga jij? De yoga of de punkrock? Of het groene bal? Wat zal ik doen? Ik zou naar de punk gaan. Een yoga-bal lijkt me verschrikkelijk. Dat is toch zo? Dat, niet. dat is geen feest. <laughs> Ilse van Huizen gaat naar het punkbal of het groene bal. Veel plezier, Ilse, dankjewel. Radio 1. Het NOS-journaal. 11 met de Raymond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 De brandweer heeft vanmiddag een ijszeiler bij grauw uit een wak gehaald. De man stond ruim een half uur tot aan zijn middel in het koude water van de weide ee... voordat hij er door de buikduikers van de brandweer kon worden gered. De ijszeiler ligt met onderkoelingsverschijnsel in het ziekenhuis in Leeuwarden. En het winkelbedrijf McIntosh Retail Group sluit ruim 110 winkels, waarvan 80 in Nederland moederbedrijf van onder meer de schoenenzaken Dolcis, Capino en Manfield... en de woonketen Quantum heeft in Nederland bijna 600 filialen. McIntosh heeft last van het feit dat steeds meer mensen via internet kopen. Het is de bedoeling dat de winkels binnen drie jaar dicht zijn. Volgens de concern zijn de gevolgen voor het personeel minimaal. Voor het overgrote deel verdwijnen de banen via natuurlijk verloop. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven, PNN Today. De heren achter Draadstal en Neonletters zijn hier... Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. En van achter Jurk uiteraard. Maar zometeen hebben we het vooral over de typetjes. Hey heren. Ja. Dat schijnt, ja, er ja, ja, het schijnt erop. Ja, dat schijnt ja, erop. Daar gaan we ja, het ja, over nee. hebben. Niet over Fred ja. maar wel over heel veel andere goede typetjes. Um, wil je ons volgen op Facebook? Dat kan natuurlijk facebook.com slash 2 en hashtag bn 2 op Twitter. Oké. Okay. Hé, hey, BNN University hier. Wat wij doen? Nou, ik werk mee aan het glazen huis. Ik hield bij de top 2000. Ja, maar ik werk achter de schermen bij de Koen Sanders Show. Echt? Ik denk maar niet dat jij dat ook kunt. Maar proberen mag altijd. Ga met de piepende bandjes naar bnnuniversity.nl. En meld je nu aan. Hello. Super nice. Tot ik nou. Hoijes. Luke, de tweets van vandaag. Ik wil berichten over Erik Pieters, als die voetballer van PSV. Die sloeg afgelopen weekend een ruitje in. En daarmee haalde hij zijn hele arm open. Hij ging vandaag diep door het stof heen. En uh, nou, mensen zagen allemaal een bloedig stuk ramen. Zo heel smerig allemaal Koen van Schot die twittert dat het goed is dat het glazen huis van 3FM dit jaar niet in eind overstond. Volgens Robert wilde Erik Pieters gewoon meedoen aan de Twitteractie Cut for Bieber. En Ruben zegt: Kan gebeuren in je emotie, Erik. Sterkte met revalideren en sterker terugkomen. We hebben je nodig. Nogmaals sterkte. Geko die zegt: Die zegt anders. Nou, je hebt goed laten zien hoe het moet. Voor het leven moet je geschorst worden. Cursus Agressiviteitsbeheersing zal je goed doen. Veel getwitterd over Danny Nedersen, die bekende dus doping te hebben gebruikt. Hij geeft straks om tien uur een groot interview bij RTL. Hij was net hier in BNN Today te horen. Veel boze mensen, vooral Koen van Aken die zegt, god gaat die Danny Nelissen dadelijk nog vertellen... dat we hem juist zielig moeten vinden. Het is gewoon een poging om zijn hachje te redden. Jimo Brame die zegt juist, die tweets tegen hem slaan helemaal nergens op. Heb een beetje respect graag. En Jos die zegt, ik wil je even steunen... naar alle bakken vol met kritiek. Welmoedig dat je dit doet. Succes, Jos, zegt hij. Dus uh, heel, veel, uh, heel veel tweets over Danny Nelissen op dit moment. En zo meteen is die uitzending op RTL 7 ook. Pro. Jeroen van Koningsbieden kent het. Ah, zo. Hij zo. heeft het ingespeeld hè, Jeroen? dit. <laughs> nee. nou, dat is lang geleden, hoor, met één hand. The Stranglers. Golden Brown. Hij noemde jou steeds Erwin, hè? Danny. Ja. <laughs> De zenuwen. Golden Brown, texture like sun. Lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown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 Stranglers, Golden Brown. De transfer van de eeuw. De transfer van de eeuw. Zo wordt de overgang van Wesley Sneijder genoemd. Van Inter naar Galatasaray gaat. Hey, wat vinden jullie er nou van, jongens? Het is toch, toch niet de transfer van de eeuw? Ik ben vooral blij ja. dat Wesley Sneijder weer gaat voetballen. Dat we hem weer zien voetballen. Dat hij prachtige ja. doelpunten maakt. Want bij uh, Inter... Dat is toch ook treurig? Hij is 29. Ja. Hij moet nog drie jaar voetballen, die man. Maar, ik, ik heb er niet zoveel verstand van, maar dit is... Ik dit is, bedoel, je wilt toch naar een Spaanse club of naar een Engelse club? Dat ja, is dat zo? Ja, maar niet is 29-jarige. Naar... Hoeveel is dat betaald? 7 miljoen is er voor hem betaald. Dat is in de voetbalwereld niks natuurlijk. Hij is de, hij is de Jan Klaassen... Nee, hij is de Danny Nelissen van het... hij Nee, dat is te erg. Sorry. Goed, hij is dus naar Galatasaray. En wij vroegen onze exit-Hollander Birgit Ingenhoes uit Turkije... hoe Sneijder is ontvangen en wat hij kan verwachten... binnen en buiten het veld van de Turken. Mijn is lyrisch over het bericht dat Sneijder naar Galatasaray komt. Hij wordt nu al op handen gedragen vanaf het vliegveld... ongeveer tot aan het stadion en tot aan het Nieuwe Huis waarschijnlijk. Dus ik hoop niet dat hij hoogtevrees heeft. Ja, er zijn wel een paar criteria met uh, status, uh, dom te uh, bereiken. Ten eerste, uh, hij is een echte held als hij scoort tegen Fena Dat is uh, de eerste regel. De tweede regel uh, om echt held te worden is dat hij... Uh, ja. Gewoon echt eh, niet onder de druk, onder de psychische druk moet bezwijken. Dus je moet geen gekke dingen doen, geen auto-ongelukken veroorzaken. Een beetje uit de, uit de echte paparazzi pers wegblijven. En gewoon goed spelen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar dan word je ook echt de superheld hier, hoor. Goal! Uh, nou, uh, de paparazzi die kan geen genoeg van je krijgen. Die uh, zullen zelfs in je huis inbreken als het moet om je computer nog te stelen. Uh, elke tweet van uh, Jolant het gebouw uh, wordt uh, breed in de pers uitgeneden. Uh, winkels zullen sluiten zodra hij uh, inkopen gaat doen. Dat doet de baas uit zichzelf. Hij loopt de kledingzaak binnen naar nou, de hele zaak. wordt meteen gesloten voor hem. Zodat er geen andere mensen kunnen binnenkomen. Waar Wesley op moet letten bij, uh, bij, op het veld is ook wanneer hij een hoekschot neemt... ...dat hij kan verwachten dat er, een, uh, uh, dat er wat kleingeld naar zijn hoofd gespringend wordt. En dan met, in, uh, met name in het vijandelijk gebied, dus met, in andere voetbalstadions. Dus uh, ook flesjes, wapens en ook populair. In Italië spelen ze hard, maar hier spelen ze nog harder. Hier wordt echt gewoon op de man gespeeld. Dus uh, hij kan verwachten dat elk team tegen wie ze spelen... Een, een speciale man aanwijst, een speler aanwijst. Die, die er enkel op gericht is om uh, Wesley het leven zuur te maken. Dus uh, blessures zullen komen. Ze zullen echt hem op de, uh, gewoon echt tackelen. Ze zullen alles eraan doen. Oh, en hij betaalt geen belasting. De profvoetballers betalen geen belasting. Dus hij zal hier ook nog eens stinkend rijk worden. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Iedereen kent Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven... als de sketch virtuose in draadstaal en neoletters. Maar straks kan je echt niet meer om ze heen. Ze beginnen eind januari met hun nieuwe theatertour... brengen daarbij ook een cd uit... en zijn bezig met een nieuw televisieprogramma... En hebben ze tussendoor ook nog even de tijd om hier aan te schuiven. Ja, ja er Heel Natuurlijk. fijn. <laughs> Erwin is er ook nog steeds. Ja. Um, die, die nieuwe televisieshow, daar komen ook weer typetjes in? Klopt, daar komen ook weer typetjes in. Het, het, is, het zal wat langer zijn. We hadden normaal altijd 25 minuten. Dat hebben we negen seizoenen gedaan met nieuw dier erbij. Oh. En um, ja, dat zijn uh, behoorlijk wat uh, afleveringen. Ja. En um, wij dachten eigenlijk al een paar een paar seizoenen geleden, moeten we niet een stapje erbij doen. Iets meer doen of iets... Dus dat... een veel langer programma. En... Ja, we, langer. Wordt, uh, we, hebben een band. Lang. we hebben natuurlijk een band... Muziek, want dat hoort, dat, dat maken beentjes vaak. Ja. Dus en, het uh, worden typetjes, maar en tussendoor muziek. Typetjes, muziek, maar we hebben ook gasten, bijvoorbeeld uh, Erwin uh, <laughs> Wennebaars. Ik weet niet of je hem kent, dus een neef van je. Wennebaars is het. Nee, maar uh, we krijgen ook gasten die spelen mee in sketches. Die doen eventueel ook nog een lied, snap je? Dus het wordt een soort kruisbestuiging. Nee, helemaal niet. Nee? Het is een soort okay. Saturday Night Live Meets. Oh, leuk. Um, Kijk, niet meets, zo ingewikkeld. Ja. Saturday Night Live Meets ja. uh, kopspijkers bijvoorbeeld. Zo'n soort van. Klinkt goed. Meets, lingo, meets, nou, meets, we, uh, maart, maartsmeets. Uh, ik kan niet wachten. Wanneer komt het, trouwens? We zijn bezig nu met we we te plannen. Bezig. Maar dat, dat, het wordt in ieder geval mm. of het einde van dit jaar of het begin van het nieuwe jaar. Want we gaan ook nog voor en een politieserie maken natuurlijk. Ook nog. Maar we gaan het nu even alleen maar oh, hebben over jullie typetjes. Want ja. we dachten, het is toch wel weer leuk om er even, hè, even op te warmen voor het nieuwe jaar. Is ook zo. En er zijn een aantal die we nooit willen vergeten. We hebben <lacht> gevraagd of jullie je favoriete typetjes uh, wilden... Vertellen. Dennis, uh, dat is uh, bij jou Ruben, hè? de man uh, die keer op keer een contactadvertentie ja. maakt. Hi, ik ben Ruben, een spontane jongen uit het noorden van het land. En ik zou dolgraag een keertje in contacten of... In... KAK! <tie> Hi, ik ben Ruben, een spontane jongen uit het noorden van het land. Mijn meisje, mijn lievelingsvriendin voldoet <tie> aan het signalement KAK! Hi, ik ben Ruben, ik zoek iets. <tie> Ik zoek iets, maar ik weet niet zo goed wat. <laughs> waarom, waar, waar, waar, waarom, de, waarom deze Dennis? Nou ja, wat ik, hier, wat ik hier sowieso heel leuk aan vond. Kijk, Jeroen kan sowieso, je gooit er een paar kwartjes in... en die ja. gaat gewoon los. Maar dit is eigenlijk mijn enige personage tot dusver... Ja. waar ik gewoon een paar regels voor hoefde op te schrijven... en dan ging ik de camera aan en ik kan gewoon door. Alles wat je eventueel aan dingen die je in het normale leven... zeg maar, niet zou doen of zeggen of gewoon iedere gedachte kronkel... Kon ik in die, uh, in die gekke jongen gaan. Dan krijg. denk ik, gelijk, zit het diep in jou, Ruben? Is het een deel van jezelf? Of is het nou, een de nou ja, ja, of dat zo werkt? Weet nou, laat ik zeggen, die grillige gedachtensporen, dat, dat kan natuurlijk normaal gesproken. Ik vind dat het leukste. Als je in een sketch uh, uh, om de zin, de wereld een, een wending kan krijgen, dat vind ik heel erg leuk. Dat zit in mij. Ja. En ik zit niet, ik ben niet uh, verder uh, Willemijn <laughs> op zoek naar contact. Nee? nee. Uh, Jeroen, dit is een van jouw... Gaat het dit altijd zo, een... ja, het wel... Bij Dennis altijd. Ik ben heel rustig van mezelf. Maar Dennis zegt: echt... <laughs> maar wacht, je bedoelt, uh, wat bedoel je? Ja, de, de, schrijf je die dingen echt allemaal uit? En denk je er echt over na? Of, of ga je gewoon zitten en jullie beginnen gewoon? Nou, ik moet wel zeggen, driekwart schrijven we uit. We hè? schrijven bijna, bijna alles uit. En als we het eenmaal gaan doen... we hebben namelijk, Het is altijd onder hoge druk. Dus we hebben meestal ja? maar tien, twintig minuutjes ongeveer, tussen scènes... om even die teksten te leren. En dan laat je op een gegeven moment... Dan ken je het, gooi je het weg en dan... Maak je er iets nieuws van. Maar het van. fijne daarvan is ook, soms heb ik een sketch geschreven. Dan kom ik aan op de scène. Dan ziet Jeroen voor het eerst en lezen we hem één keer door. Dan doen we hem één keer met dat papier weg. En dan kennen we hem eigenlijk uit het hoofd. En ja. dan gaan we hem doen. En dan doet Jeroen er nog drie dingen bij waarvan je denkt, dat staat er niet. Maar goed, doe maar zo. Ja. En dan, dat maakt het juist extra smeuig. Dat maakt het spannender om te spelen. We spelen hem ook meestal maar drie keer op camera. En dan, daarna wordt het niet meer Dan beter. moet hij goed zijn. Ja. ja. En ja, ja, ja. maar dan, dan, dan ben je ook tevreden? Of, of soms dan zeg je maar, dit, dit moet het dan maar zijn? We hebben een hele fijne regisseur die echt weet wanneer we het hebben. En we hebben het wel eens gehad. We hebben wel eens een keer uh, 18 takes gedraaid. Dus het gebeurt wel eens. <laughs> maar ja, ongeveer drie takes, dat is inderdaad een beetje wat we doen. Hey, en Dennis, um, de, de Ruben, daar heb je ook heel veel reacties op gekregen, toch? Heel ja. Leuk. Nou ja, sowieso, het is sowieso zo dat, uh, dat vrouwen op de een of andere manier... Ja, sommige vrouwen zijn toch op zoek naar een soort Tamagotchi in een man. Dus die vonden allemaal Ruben heel erg als een soort huisdiertje... aandoenlijk en lief. En die zeiden ook, ik wil hem thuis. <lacht> er zijn echt mensen geweest die mij in de kroeg aanspraken. Wat op zich erg is dat ik werd herkend als Ruben ook. Want ik <lacht> of zie of dat je in de kroeg was. <lacht> <lacht> dat ook nog eens. Nee, maar, uh, en ik heb natuurlijk ook nog een datingprogramma. Ja, die kun je nog terugvinden op, uh, op YouTube. Rubens vrouwen... Een dating show van Ruben. Lekker catchy. En daar hebben gewoon echt mensen zich voor, uh, voor opgegeven. Maar Ruben is nooit achtergebleven bij zo'n. Nee. Nee, maar dat was wel is... heel leuk, want het waren meisjes die gaven zich echt op. En die wisten wel, ik zit in de scène. Maar die gingen ook wel echt met Ruben daar praten. Het zijn allemaal echt improvisaties. Jeroen, een van jouw uh, favorieten. Ja. Tegenwoordig is alles anders. Als ik in de winkel kom, gaan mensen zo kijken. Onder de wenkbrauwen zo. Oh, die vertrouwt niet in meneer. Die gaat ons neersteken. Of, uh, of ontploffen. Ik ga niet ontploffen. Waarom? Ik ben nog nooit oplof. Ik ga niet opblazen. Ik heb er zelf nog nooit opgeblazen. Ja, opgeblazen gevoel. Ja, wel, ja. Maar dan neem ik gewoon de Dan is het over. Zij <lacht> de taxichauffeur. Klopt. Uh, hoe kwam je hierbij bij uh, Die heb ik. Uh, ik denk in 19. Uh, pff, wat zal het zijn? 96 of zo een keer voor het eerst uh, ontstond die. Ik werkte toen in een uh, nachtclub en daar, uh, uh, ja. Er kwam zo'n uh, man binnen, die een, die, een zwarte taxichauffeur of hoe noem je dat? Een snorder of een illegale ja, taxichauffeur. Ja. En die praten zo. Die, uh... En dan heb je meteen in je hoofd, dit ja, wordt hem. Ja. En ja, wordt, met... is het dan ook precies de man die jij trof? Die Fysiek jij zelfs, ja. ja ik, heb, ik sla dat altijd meteen ik Zo'n man onthoud ik dan altijd. Ja. En dan denk ik, daar ga ik nog eens een keer wat mee doen. En dat heb, die heb je jaren bewaard? Nee, ik heb uh, op school ook heel veel uh, gedaan. En ja. ik, heb, uh, ik heb er wel behoorlijk wat mee. Dus uiteindelijk in Draadza is hij uh, zeg maar, uh, opnieuw... Uh, tevoorschijn gekomen. Weet hij dit? Said? Hij weet het niet. Nee. Nee. Hij heet ook Saïd. Dan vond ik het zo grappig. <laughs> ja. Maar heel veel mensen die Logisch. daar werkten, die. Uh... die, ja, ik... die... <laughs> hoe, hoe weet je dat hij het niet weet? Nou, je hebt hem nooit meer gezien. Dan ik heb hem sowieso nooit meer gezien, maar hmm. ik vroeg me ook, ik vraag me ook af of hij er überhaupt naar keek. Dus dat uh... hmm. maar het zou leuk zijn. Maar Said en Ruben zijn volgens mij alle twee typetjes... die jullie niet meer mogen doen, toch? Ja. Nou, die nou, ja. we mogen doen. Daar komt nog een bodemprocedure. Precies. Ho, ho. Want we hadden het net even korter over, maar dat is natuurlijk, jullie zijn toen weggegaan bij de VPRO naar de AFRO. En toen mochten jullie bepaalde typetjes niet meenemen. Nee, een, be nou, het nou, een het beetje lag, handig. Dat lag niet aan ja. de, de producent, wel, zijn we weggaan. De producent dus. is bij de CCP degene die. Ja, TV. En ja. van, van, van die groep mochten we niet meer uh, alles doen. Maar en dat en... is het laatste woord nog niet overgezegd. Dat klopt zeker. Reken maar. Want, hmm? de, die muis heeft een enorme staart. Goed, Jeroen, nog eentje. De weerman. Men, men, men, men, men, men, men. men, men. Je kan echt niet zo gaan lopen te lopen. Men, Tot en Lisa. Ik heb hierop jeeperepupen te doen. Wat het is een boerkaverbod. Gaan ze die dingen lopen te verbieden dan? Ja, hallo, lees jij geen sites of zo? Bijna nee, nou niet. Ze zijn toch bang voor het boerkaaseffect? Dat het er heet gaat lopen te worden onder die dingen. De scootermeisjes waren dat natuurlijk. Men, en Lisa. Want. Waarom is dit uh, Want, een van de favorieten? Ja, we zijn ermee begonnen in de theatershow. Het begon het eigenlijk met die gimmick. Uh, ik, ik heb ooit een vriendinnetje had ik in, in Rotterdam. Dus ik hoorde... De mensen gaan echt heel vaak het woord lopen in hun zin gebruiken. Het kan overal tussen lopen te lopen. En uh, dat was al een eerste ding. En het zijn hele jonge meiden die uh, elkaar ook gewoon altijd de waarheid zeggen. Ze zijn niet lief voor elkaar. Nee. Juist omdat ze van elkaar houden. Ja. En ze bestrijden met z'n tweeën de wereld. Ze, bespreken, ze kunnen alles bespreken wat er in de wereld voorbij komt. Aan, uh, Niks is te heftig. Het is geen nee. taboes. Dus die meiden kunnen alles met elkaar delen. Het is ook helemaal geen schaamte. Komen typetjes altijd van bestaande personen? Nee. Nee, nee, dat hoeft niet. Nee. Soms nee. pakken we een, een... nou Wat bijvoorbeeld met de boeren toen ooit gebeurde... Een... Er van de krantenbericht over, over, over... Dat dierenporno verboden moest worden. En dan bedenk je op basis van dat krantenartikel... Wie zouden daar het leukst over kunnen praten? Twee hele nuchtige boeren die zeggen... Ja, die, die dieren vinden dat eigenlijk helemaal niet zo erg of zo. <laughs> en, en dat werden vervolgens vast de types. En de Weerman? Was dat het echte? Nee, dat is ook eigenlijk niet een echte. En dat is ook weer een, een afgeleide... Nou, eigenlijk, heel eerlijk gezegd, is het mijn tante. <lacht> ja, ja, je gelooft het niet, maar Even het zegt luisteren. zo. Dankjewel, Simone. Kun je zien, ik <lacht> geplast, of niet? Nee? Mooi. Uh, voordat ik met het weer begin, is het misschien wel leuk om te vertellen... dat ik op mijn vingers getikt ben door de redactie hier. Want uh, die zijn natuurlijk allemaal de baas. En ik, uh, ik ben te veel met andere dingen bezig in plaats van het weer. Nou, dan zeg ik, uh, toedeledokie, dit is het weer vanmorgen. morgen... En dit is van gisteren. Zo, dan gaan we nu over naar foto's. Je tante. Ja, nee, ja, ik, euh, <lacht> euh, mijn tante, euh, <lacht> die praatte zo. Ja, ik had een verstandige en ik heb de tante. En euh, dat was mijn allerliefste lievelingstante. En euh, die praat inderdaad gewoon echt zo. Ik, ik heb nu ook een mannelijke stem, dus het klinkt wat zwaarder. <lacht> maar zij praatte zo, als ik haar aan de telefoon had. Was de helft zelfs, ik maak hem nu nog helderder dan dat zij was. Maar ik had daar wel eens aan de lijn van... Hij hey, had oh, zo'n leuke kans geest... Leuke dingen. Zal ik nog geen vrienden. Zeg mijn neefie. Dat is mijn neefie. Dus dat soort. Uh, en ik kon dat dan een beetje ontcijferen. Maar daar is deze man. En die is inderdaad. Die heeft geen rem. Daar komt alles aan. En ik hoef daar ook niets voor voor te bereiden. Dat is heel fijn. Dit, wordt, dit is totale improvisatie. Uh, nou ja, we weten het, het, het onderwerp. Maar dat is het. Ja. Nou ja, we hebben er toen een paar achter elkaar gedaan. En dat de geluidsman en jullie twee zaten geloof ik gehurkt achter de auto. Uh, achter de auto. Terugkijk, zeg maar zeggen. En de geluidsman stond achter een glazen deur. Dus iedereen niemand durfde er in de buurt te zijn, want iedereen schoot de hele tijd. Omdat ik zelf ook niet wist wat er kwam. Dus het kwam er ineens uit. En dan was het er. En dan hoorde je iemand lachen. En dan moest je hem opnieuw doen. Want het zijn maar one takers. Dus... En dan moeten we helemaal wachten tot volgend jaar. Tot yes. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar het wordt goed. Zeker. Dat voel ik. En jij wordt gast. Oh. Toch? Weet je nu Herman, al? dacht ik. Of. Samen. Ach, ik zie nu, Ik hou jullie heeft het door elkaar, sorry. You're you sleep I think about all you have done and me. You the world you can free me. You fight so i can see we're always safe safe from harm we'll break your faith it's much too strong it's all We hebben het er even nog over jouw club, en wat er allemaal gebeurd is. Um, ja. Pax Zwolle speelde natuurlijk uh, tegen PSV, 3-1 gewonnen. Gefeliciteerd, ongelooflijk. Ja, dat, dat was echt een hele, ja, hele bijzondere avond, ja. Nou, hè. ja volgende um, onderwerp. Het was een, ja precies, Bij PSV nee, Ik. Dennis is een enorme ja, psv fan Ja, ja, ja. ja uh, dat was allemaal niet zo slim natuurlijk. Hij kreeg een rode kaart en toen stormde hij de katakombe in en toen haalde die uit, um, en hij uit. En sloeg een raam in, gevolg, vijf doorgesneden pezen en één zenuw die helemaal door is. Hoe stom kan je zijn? Of begrijp jij dat als, als, als oud-topsporter? Nou, ik begrijp wel dat je uh, in de emotie wel rare dingen kunt doen... maar. Het is natuurlijk wel erg dom, omdat het juist ook nu in de tijd is... Dat, dat iedereen zeg, heel erg van bewust, bewust moet zijn welke voorbeeldfunctie die heeft. Maar goed, ik denk dat, dat, denk dat meneer Pieter. Ja, ik, ik, sorry, maar dat vind ik altijd zo'n gewoon geklets voorbeeldfunctie. Nou, maar en ik, dat, dan, wel... dan noemt hij dat ook in de speech, in de persconferentie. Ik, ik snap het heel goed. Ik heb zelf ook wel eens... Uh, zo, dat heb ik gezien. ...dingen zo, gedaan, zo, dat ik echt, echt heel kwaa kwaad nou, ik heb mijn huis wel een keertje met dingen gegooid. Ja. Met wat? Met wie? Schaats, schaats. Zie je ik heb, nog een oh, schaats gooien? Nee, ik, heb, ik heb ooit één keertje ben ik bijna in zijn post uh, te lijf gegaan. Omdat ik... Uh, ja, toen mocht ik de, de, de tribune niet op. Ik had net een wedstrijd verloren en die ging dan heel principieel de voorstelling. Nou, niemand houdt mij, de houdt me nu tegen. En toen? Nou, Toen ben ik wel tegengehouden door een aantal journalisten. Die zeiden van, nou, dat moet je gewoon maar niet doen. Want je wou te lijf gaan. Ja, en dat was in, was in een voltiel. Maar dat, dat, dat was ook niet slim. Maar ik vind ook dat sommige sporters hebben helemaal geen voorbeeldfunctie hebben. Want die moet je niet aan hun geven. Toch? Nee. Sommige vind... voetballen. Ik, eigenlijk... ik vind mij. dat je ook zo'n architect Dennis, die daar nou, in zo'n stadion ik. op zo'n plek een deur maakt. Nee, nee. Snap je dan nee, ook je vind... het uit? Even, ik. Even, even serieus, ik vind wel dat, dat uh, uh, het is gebeurd. En ik vind de, de wijze waarop hij het nu waarop PSV het nu opgepakt heeft. Heel de KNVB heeft hem nu... Ja. Uh, uh, de KNVB heeft hem drie wedstrijden gegeven. Nou, dat, de KNSB dat, ook Twitter, KNVB ook, hoor. De KNVB. En hij heeft, uh, via Twitter heeft hij een, heeft hij een paar tweets eruit gehaald dat hij spijt heeft. En hij heeft ook dat interview. Hij was echt wel geraakt. Volgens mij is dat wel genoeg Dat is ook wel terecht. Maar ik vind het ook mooi hoe hij zijn excuses aanbood. Maar dat opgelegde zinnetje... ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb... Ja, laat dat lekker achterwege. Zeg gewoon ik was stom. Ik vind eigenlijk dat je... Hij heeft gezegd van, ik ben stom. Ja. Uh, uh, nou, ja, klaar. Ik vind dat mensen moeten bieden, dat je dat raam inlijst... en dat mensen moeten bieden op dat als kunstwerk. En dat noem je dan voorbeeldfunctie of zoiets dergelijks. Maar dan levert het nog iets op. Goed idee. Nou ja, zo dus oh. heb ik nog meer ideeën. Oh. Ja, maar dit was wel een van je betere. Ja, dankjewel. Vind, vind je dat PSV hem ook, ook nog zou moeten straffen? Ik denk dat de KVB hem gestraft heeft. Uh, hij heeft zichzelf al behoorlijk gestraft door, door al die pezen door, door te snijden. Ja, nou, dus ik vind ook. het wel goed zo. We kappen erbij, jongens. Ik kan niet meer. Nee. Het einde van de show. Vietnam Today. Willemijn Veenhoven. Ja, de laatste woorden voor de show zijn we aan toegekomen. Oh. Als eerste uh, sportverslaggever Everton Napel... die uh, PSV-voetballer Erik Pieters een hart onder de rim steekt. Gossi Willemijn, heb je die beelden gezien? In de catacomben van het Philipsstadion. Dat gebroken glas en dat bloed Erik Pieters. Na een jaar blessure leed terug in de competitie. En dan een rode kaart. En dan zo gefrustreerd. En nu een zware blessure aan zijn arm. En de hele wereld valt over hem heen. Maar ik begrijp je, Erik. Ik heb medelijden met je arme Erik Pieters. Ja. ja. Dennis zit maar een beetje te lachen als PSV-fan. Ja, hart moet bloeden, Dennis. Nee, nee, nee, nee. Dat heeft Erik al voor ons gedaan. <laughs> Oké. Okay. En als laatste ontwerper, Hans Ubbink, die vraagt zich af waarom zoveel mensen emigreren. Hé, hey, Willemijn. Soms, tenminste, ik heb dat. Denk je. Hoe zou het zijn op een strand ergens? Gewoon broodje verzorgen. Mensen zijn daar altijd zo gelukkig. Maar dan sla je de krant open en lees je dat je gelukkig wordt van het eten van groenten en fruit. En ik denk, die mensen zijn ook altijd zo slank, ze hadden er komen omdat ze altijd buiten zijn. En dan lees je dat Viagra enorm goed is voor de vetverbranding. Toch gaan 400 mensen per dag Nederland uit. Zou dat met het weer te maken hebben? Met de treinregeling. Ik, Heel, ik, snap ja, ik snap hem ook niet helemaal. Ik vind het wel hypnotiseren. We gaan ik, ja, overnachten We gaan het, ja, we gaan we we denk, het op ik de denk site terugluisteren. Ja. Behoorlijk, ja. Hans, een ik genoteerd. Heren dank Dennis van der Ven, Jeroen ja. van Koningsbrug, Erbe Mennemars. Graag gedaan. Het en dan een vrouw. mooie uitzending. Zometeen een andere ja, heer, Twan van Peperstraten, met Langste lijn. Gaan we samen douchen? Ja. Ja.